Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de afgelopen twee weken 32 valse briefjes van 50 euro ontdekt. Normaal gebeurt dat één keer per week. Volgens de politie komen de meldingen uit bijna heel Limburg. De valse biljetten zien er hetzelfde uit. Dus ze zijn volgens de politie waarschijnlijk op dezelfde plek gemaakt. Vorige maand zaten 510.000 mensen zonder werk. Dat is het laagste pijl in vier jaar, meldt het CBS. De laatste tijd daalt het aantal met ongeveer 13.000 per maand. Vooral 45-plussers vinden werk. Minister Asje van Sociale Zaken noemt het goed nieuws dat de werkloosheid onder jongeren nu op het laagste niveau in vijf jaar staat. Tijdens het derde en laatste verkiezingsdebat in de VS wilde de republikeinse presidentskandidaat Trump niet zeggen of hij de uitslag van de verkiezingen zal respecteren. Trump waarschuwde eerder voor verkiezingsfraude. In het debat noemde Clinton Trump een marionet van de Russische president Poetin. Clinton werd opnieuw aangevallen op het wissen van e-mails en Trump op zijn behandeling van vrouwen. Het debat in Las Vegas was inhoudelijker en rustiger dan het vorige. Orkaan Haima heeft in de Filipijnen veel schade aangericht. Elektriciteitsmasten zijn omgewaaid en huizen zouden zijn ingestort. Er zouden vier mensen zijn omgekomen. Het land lijkt beter voorbereid op de komst van de orkaan. Drie jaar geleden kwamen in de Filipijnen bij een orkaan zo'n 10.000 mensen om het leven. Het consumentenvertrouwen blijft stijgen. Het staat op het hoogste niveau sinds augustus 2007, meldt het CBS. Dat is ver voor het uitbreken van de financiële crisis. De mensen hebben meer vertrouwen in de economie en in hun eigen financiën. Ze kopen eerder een auto of meubels. Nederland heeft nog eens 15 mensen op de nationale terrorisme lijst gezet. Volgens het kabinet zijn ze betrokken bij vooral Syrische en Iraakse terreurorganisaties. Er staan nu 76 terreurverdachten en drie organisaties op de lijst. Het weer, bewolkt en buien. Vanavond klaart het op. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het ene was Juna. ZFM, Dit Bakker van de ANWB. De file is nog met de meeste vertraging op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 10 kilometer, ruim 20 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A16, Rotterdam richting Breda bij de Moordijkbrug. Die file is 6 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Breda bij Avelingen, 3 kilometer. En dat kost je ruim 10 minuten. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ik zag op de foto dat je je naam op de muur mocht tekenen. Ja, het zweetkamer, ja. Nou, dat is lekker. Dus dat is nu achter de rug. En wat nu? Eh, druk aan het solliciteren. Ja. Is moeilijk? Dat is... Nou, je merkt wel dat ik hem nu wel weer aan de begin te trekken. Dus Zet de, de microfoon wat... even, er even voor, voor je. Meer, uh, vacatures, dus dat, uh, ja. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, heel goed. Ja, en waarom zitten de twee uh, leden van de gemeenteraad hier tegenover me? Er is afgelopen donderdag het nodige gebeurd. Er zijn advertenties in de kranten geplaatst. Um,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 Dat is echt onzin, want op dit moment is, is pas de keuze gemaakt om deze stap met halem in te gaan. Ja. Wat is er nog aan te doen? Niets. Nou, ja, wat... ik zie jullie een beetje ja. leidzaam kijken. Ik zie helemaal geen, geen uh, trillende vingers van en uh, we gaan nu aan de bak en. Uh... Ja, Pieter, kijk, we hebben uh, in Telefoon. de in de gemeenteraad hebben wij uh, hier echt uh, geprobeerd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 Weer terugdraaien. Dus betekent de durfzoenroeper inschakelen en de zandvoertes mobiliseren. Ja, en vo voldoende duidelijk maken en voldoende kritisch blijven op wat er wordt afgesproken. Dus als die contracten worden voorgelegd, zullen we die uh, tot in detail uh, nagaan pluizen en het over hebben. Jullie krijgen het druk? Ja. Ik denk het ook. Geen. Uh, dit, uh, we moeten het af, af, uh, afbrekken. Uh, maar deze mensen moeten terugkomen, want ik maak me zorgen. Nog niet, het, het, het gaat door.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 Ik <coughs> het We halen hem toch maar weg, want ja, we hebben nu aan stof, tafel ja. uh, de wethouder Gerard Kuipers. Goedemorgen. Met een S erachter, hè? Gerard Kuipers. Ja, dat is een S. Ja, dat ja. is ja. een Kuiper, ja, S. Ja, dat is een roepen. Ja, u heeft even meegeluisterd naar het vorige stuk, vorige blok. Zeker. En het zit in uw portefeuille. Zeker, ik dacht net nog zal ik inbellen, want het <laughs> telefoonnummer werd opengegeven. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Ik denk er is wat, uh, wat duidelijkheid aan. De kunnen ons nog ja. steeds bellen, hoor. 537393. Ja. Uh, ja, u heeft gehoord. Zeker, ja, nee, laat het duidelijk zijn. De stap om een ambtelijke organisatie over te laten gaan naar een andere gemeente... die zet je natuurlijk niet zomaar. En dat is een traject waar we al jaren in zitten... waar ook de vorige colleges intensief mee bezig zijn geweest. De stip op die horizon is al gezet zo rond 2011... toen we met allemaal omringende gemeenten hebben gesproken... over het aangaan van samenwerkingsverbanden omdat dat bestuursrachtonderzoek in 2008 ook wel zei... het gaat in Zandvoort nu nog maar net goed. Maar als u niets doet, dan gaat het vervolgens waarschijnlijk fout. En in en de en periode waarom daarna... Is, waarom is er toen dan niets gebeurd? Nou, omdat, we heel, je nog een keuze ja, omdat de toenmalige, uh, toenmalige bestuur, raad, college samen hebben besloten... om heel fors te bezuinigen. Omdat we echt financieel diep in de problemen kwamen door de crisis. Uh, dus in plaats van eigenlijk de organisatie verder op te bouwen... is er echt ja, gekozen voor geld...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 Uh, en een bureau zegt, Haarlem is ook nog eens een keer... de goede uh, kandidaat in de regio. Er is ook wel gezegd, zou het niet Amsterdam moeten zijn... maar dan wordt het wel heel erg, 16.000 inwoners... tegenover bijna een miljoen, Ach, dan, we worden dan al verdwijn Amsterdam je. Nee, maar dat maakt natuurlijk bestuurlijk wel heel erg uit... of je dan nog daarin iets te zeggen hebt. je kunt zich voorstellen dat de echte zonvoorters... op dit moment toch een beetje gevoelens hebben... van Zandvoerders wordt verkocht...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 Um, we hoe ligt oor... het met de veiligheid? Want als je al deze drukke hier naar Zandvoort haalt en je hebt ook nog de zwemmers. Ja, hoe, hoe kan je dat combineren? Dat kun je heel goed combineren door te zeggen waar het wel en niet kan. We hebben dat nu gedaan door in het bestemmingsplan aanlandingsplekken te benoemen. Daar hebben we overigens vorig jaar ook wat discussie over gehad. Want dat wordt natuurlijk. Het strand is een vrij gebied. Mensen mogen er ook gewoon, uh, als ze hun kite in de kofferbak hadden liggen, oplopen. En buiten die uh, vereniging om hun dingen doen. En uh, laten we eerlijk zijn, ik weet niet of u per se.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 Gaat u nou eens nadenken, nou het was eigenlijk begin dit jaar, gaat u nou eens nadenken over de dilemma's die het strand met zich meebrengt, die durf spotten sporters, uh, de grote hoeveelheid toeristen die we af en toe hebben, alles wat daarmee samenhangt. Um, daar zijn we mee bezig, maar dit is vooral een hele mooie kans. Uh, ik denk dat de watersportplaats die we zijn, het ook verdient dat wij dan nou genoemd worden in zo'n nota en ja. dat we dus ook geld gaan.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 Just walking in the rain En er zit nog zo'n belangrijke man aan tafel. Dat is Gerard Kuiper zonder S. Eh, Gerard Kuiper, eh, Zandvoort, ze kennen de Roeper. Maar hij is ook vicevoorzitter van de oude seniorenvereniging senior, ja. Zandvoort. Ja. En dan denk ik, jongen, jongen, jongen, Ik zie af en toe de papieren de programma's langskomen thuis. En dan denk ik, dat hoe doen ze dat? Gedaan, Het is ja, ja, ja. Allereerst...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 Ja, als ja, u, als u veel weet veel. als, als, als uh, echt uh, geboren Zandvoort, dan weet u dat... Uh, Ik vraag het aan je, Geert. Ja, ja, nee, maar het dorp uh, bestaat uit 16.000 inwoners, even ruim. En één op de vier daarvan is boven de 50. Dus ja. dat betekent dat 4.000 uh, inwoners boven de 50 zijn. Dus dan ligt het voor ons nog uh, zat kansen om Dat een makkelijk voor je. Juist. En, en, en ja, het is niet een, een eenmans uh, bestuur die dat even doet. Jullie hebben tientallen vrijwilligers...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 En dat blijft er gewoon bestaan. Maar uh, door de goede samenwerking met Pluspunt. verdelen wij een aantal taken. wat zij dus niet zo zien zitten. maar wel bij ons zien zitten. Zoals bijvoorbeeld het, uh, het uh, bioscoopbezoek. Dat hebben wij dan weer van Pluspunt ja. overgenomen. Ja. En dan hebben ze dan. Ja. Het, uh, omdat ze meer belastinginvullers hebben. hebben die uh, de mensen van ons weer overgenomen. om die mensen daarmee te helpen. Maar ja, daarbij uh, verzorgen we natuurlijk altijd uh, alles uh, ergens anders mee.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 Bingo en feestmiddagen, vooral ook informatiebijeenkomsten. Als wij vinden dat er een anderwerp is die we goed moeten bespreken met de ouderen. Zoals bijvoorbeeld de veranderingen in de politiek wat ons te wachten staat voor de komende jaar. Met verhogingen van de premies en de zorgpremies en dat soort dingen allemaal. En dat houden we scherp in de gaten en kijken of daar onderwerpen bij zijn die wij met de leden kunnen gaan bespreken om ze voortlichten.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 Dat willen wij gewoon goed uitgelegd krijgen door iemand van de brandweer. Hoe belangrijk het is, de brandweer. Wat je moet doen in geval van brand of wat dan ook. Waar zij kunnen bij assisteren. En dat maakt de leden natuurlijk ook wijzer. EHBO? Ja. EHBO, dat hoort er natuurlijk dan ook bij. Ja. Het is ongelooflijk. Ik doe mijn petje af, niet alleen voor het bestuur... maar voor al die vrijwilligers die daar uh, actief mee bezig zijn. Ja, zonder zijn. vrijwilligers. Nee, het is ongelooflijk. nee zonder er is er niks, vrijwilligers he? kunnen wij dit niet. Nee. Kijk, wij nee. proberen als bestuurder de, de lijnen uit te zetten. Zijn er zijn mensen die komen met een voorstel van... nou, ik vind het leuk om een voorleesgroepje voorlees, uh, te, uh, te gaan organiseren. Ja, vinden wij best. Als jij uh, de leiding daarin nee. neemt... en je goed? gaat dat nee. organiseren, faciliteren wij het. Ja.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 Ja, dat halen wij uit, uit de contributies van Ja, we, zijn, uh, we hebben een goede penningmeester en die let echt goed op uh, de centjes. Jan Wazenaar. Ja, dat, ja dat is een hele scherpe. <laughs> dat is een hele scherpe. <laughs> dat dat, dat uh, kennen hem daarvoor goed genoeg. Juist, maar, die, ja, die houden het goed in de gaten. Daarom doe ik ook mijn petje af, dat jullie zo consequent met die pers bezig zijn. Uh, het ziet er gelikt uit.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 We zijn allemaal samen. We komen aan het einde van het programma. Ja, helaas. Gieter, hè? We hadden weer een interessant programma. Ja, zeker. Veel even. onderwerpen. Um, dit was mogelijk door jouw werk als eindredactie. Um, de koffie die viel wat tegen vanmorgen. Dan morgen. moesten de mensen zelf maar. Ja, <laughs> moesten ze zelf gaan zelf halen. Wachten, ja. Maar ja. dat is niet erg. Um,